Jan van der Putten met het NOS Journaal. Alle doelpunten vielen pas na rust. Er waren meer dan 2000 supporters uit Noordwijkerhout naar Utrecht gekomen. Morgen is de anderhalve finale tussen Feyenoord en AZ. De VN Veiligheidsraad heeft de strengste sancties in 20 jaar afgekondigd tegen Noord-Korea. De strafmaatregelen houden in dat alle goederen die Noord-Korea in of uitvoert zullen worden gecontroleerd. Zo mogen landen geen kolen, ijzer en ijzererts naar Noord-Korea brengen, omdat die gebruikt kunnen worden voor het nucleaire of raketprogramma. De sancties zijn een antwoord op een recente test met een waterstofbom en een raketlancering door Noord-Korea. De Turkse justitie is sinds het aantreden van president Erdogan... bijna 2000 rechtszaken begonnen, wegens belediging van de president. Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije... maar in het verleden werd er zelden vervolging voor ingesteld. Critici van Erdogan zeggen dat hij de wet misbruikt... om kritiek de kop in te drukken. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam is tegen een aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt de PvdA-burgemeester dat hij dat ontoelaatbaar vindt. Zijn fractie in de Tweede Kamer stemde gisteren juist voor een motie om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen apart op te vangen. Het Spaanse parlement heeft zoals verwacht in een eerste stemming tegen verkiezing van de socialist Pedro Sanchez als premier gestemd. Vrijdag komt er een tweede en beslissende stemming. Als Sanchez ook dan geen meerderheid haalt lijken nieuwe verkiezingen in Spanje onvermijdelijk. Het weer nog felle buien met kans op onweer en hagel. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland valt ook sneeuw en het KNMI waarschuwt voor gladheid. Vannacht ook in het zuiden en oosten kans op sneeuw. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen geleidelijk droger en op diverse plaatsen ruimte voor de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journal. Dagavond. tussen tien uur en middernacht presenteert Charlotte Duif tussen App en Vloed. Ja, het eerste uur is vloog voorbij en we gaan een begin maken met de tweede uur. We eindigden het eerste uur met een instrumentaal nummer van de Carpeters. Oh no, ik wilde. Uh, het eerste, uh, tweede uur beginnen met ook een nummer van de carpenters. Uh, het gaat over zo'n patience spelletje. Ken je dat, dat nummer? Zeg nee? je dat iets? Nee? Je weet wel wat patience is, hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Heb je ook op de computer trouwens, he? Ken je? Ja. Dat Het heet Op de Computer Solitaire. Yes. En zo heet het nummer ook. Volgens mij is het origineel van Paul Enka. Maar Karen Carpenter heeft dat ook prachtig gezongen. If Ja, de Carpenters, Karen Carpenter Solitaire. Het gaat over een uh, ja, eenzame oude man die zijn laatste dagen slijt met het, uh, met het leggen van een patiëntkaartje. Solitaire, prachtig gezongen en uh, Niel Sedaka. Heeft dat, nee, ja, Niels Daka ja. Ja, dat die zei je heeft, net al. Je, nee, je, Paul die... Enka zei ik net, maar dat, ja. was, dat was niet... Nou, maar later heeft... uh, reactiviseerde je het al. Ja, uh, Niels Sedaka, die heeft dat ook, uh, ook, volgens mij is het zelfs van Niels Sedaka. Maar goed, dat zou ik nog even op moeten zoeken. Maar in ieder geval een prachtig nummer, Solitaire. Jij hebt ook nog wat meegenomen Morno. Ja, ik uh, dacht eigenlijk aan uh, Andrew Gold. Oké. Okay. een mooi nummer uh, uh, van hem. Never Let It Slip Away, Ja, ja, een van zijn bekende nummers, ja. zeg maar. Andrew Gold. En uh, u krijgt hem aangeboden, luisteraars, van Onno Roshoff. En gratis. Gratis en voor niets. Daar komt-ie. Never let her Slip Away. Zelfs niet met sneeuwval, hè? Want als het met sneeuwval kan je er zo weg laten slippen. Dus. Ja, <laughs> uit 1978 is dit nummer. Oké. Okay. Andrew Gold, Never Let It Slip Away, oftewel, je moet, uh, als je de liefde gevonden hebt, uh, hem of haar, gewoon niet meer uh, uh, loslaten, zeg maar, daar komt het op neer. Prachtig nummer ook, en uh, dat kregen we aangeboden van uh, Olof Hilshoff. Celine Dion, uh, haar versie van het nummer wat zo bekend is geworden door Leo Sayer, When I Need You. only a ho So oh. Oh, mm -hmm. De stem heeft het mensen toch. Celine Dion met uh, When I Need You. Wat u allemaal natuurlijk goed kent van uh, Leo Sayer. Ja, uh, oh nou, ik heb een, uh, nog een berichtje voor de luisteraars eventjes. Want uh, uh, ze kennen natuurlijk allemaal Willem Bruist. Onze collega die ook zulke heerlijke muziekprogramma's hier presenteert. En uh, Willem is uh, ja nog niet zo lang geleden aan zijn hart geopereerd. Daar uh, had een, uh, ja, een hartklep die was verkalkt en vervangen moest worden en zo. En uh, ja, na die operatie is hij eigenlijk uh, heel verward uh, eruit gekomen. Op de intensive care beland. Hij is daar uh, tot gisteren uh, zelfs gelegen. En uh, dat is vanaf vorige week woensdag. Dus best wel ja, een, week op de ja, een week op de intensive care. En is nu eindelijk naar zaal gegaan. Hij kwam er namelijk uit die operatie met delir. En delirium, dat klinkt een beetje als delirium. Maar delirium heeft alles met drankmisbruik te maken. Maar delir kan je oplopen is een soort verwardheid... wat je op kan lopen door narcose in combinatie met medicatie. En daar ja. had Willem dus problemen mee. Die was erg verward en zo... En, ja, moest, uh, moest zelfs in het begin uh, kunstmatig slaap worden gehouden... omdat hij zo onrustig was. Maar In ieder geval uh, hebben we nu allemaal goede berichten. Want hij is naar zaal. Hij is al weer uit bed geweest. Hij heeft, eet goed. Hij is nog wel een beetje verward af en toe. Maar dat uh, trekt ook steeds meer bij. Dus we gaan naar gelukkig de goede kant op. Morgen weer hier. Ja, <laughs> ja als dat zou kunnen. En, en wat zijn hart betreft, uh, dat, uh, dat is allemaal goed gegaan. Uh, wat ik begrepen heb uit de berichten van zijn vriendin... die dat uh, regelmatig voor ons op, uh, op Facebook uh, rapporteert... Het uh, is allemaal goed gegaan, dus die hartklep is, is vervangen. En uh, ja, uh, dat, dat klopt allemaal. Dat <laughs> klopt de, helemaal. Dat klopt helemaal. Ja. Nou, we hopen dat Willem weer uh, snel in ons midden is. Hij wordt op een gegeven moment, uh, vanuit het Onze lieve vrouw Amsterdam, waar hij nu ligt, uh, wordt hij overgebracht naar het Kennemer-gashuis in, uh, in Schalkwijk in Haarlem. Om, uh, ja, om, de, om verder te herstellen, zeg maar, en daarna natuurlijk... Uh, thuis verder revalideren en bijkomen. En, en dan hopen we hem uh, over een paar weken... Hè, want zo snel kan het gaan. Als je een klein beetje conditie hebt, dan uh, kan het heel snel gaan. Dan hopen we hem hier weer in de studio uh, te ontmoeten... en uh, gaan we weer genieten van zijn uh, muzikale bijdrage... hier bij Zijfam Zandvoort. Mijn laatste bijdrage bestond uit de nummer van Celine Dion... When I Need You. En uh, jij uh, hebt ons uh, geschonken... Andrew Gold en ik. Het lijkt wel of je hier ja. over een bevalling gaat. Ja. Ja, het leven geschonken. We zijn bevallen van Andrew Gold. Maar dat, dat is wel verbazingwekkend. En ook jouw berichten, wat jij me net vertelde. Want ik wist het helemaal niet. Hij is overleden. Vertel. Ja, klopt. Ja. Ja, hij is in 2011 uh, is hij, uh, overleden. Aan een, uh, ik geloof iets. Uh, een hartinfarct. Uh, oh, niet uh, een hartaanval. Ja. ja. Hij dus, ja. zijn helemaal zout nog niet. Ofwel. Andrew, uh, Andrew Gold. Nee, dat zou ik nu zo even uit mijn hoofd niet weten. Nou ja, zijn. Uh, althans, het nummer dat we zojuist draaiden, dat was sowieso Gold. Want uh, dat was uh, ja, een grote hit. All over the world, ja, denk ik. Toch? Dacht het wel ja. ja. In de jaren zeventig. Ja. If you leave me now in Chicago, trouwens. Dan gaan we nu naar luisteren. Ja. Chicago en de zanger Pieter Citerra met uh, If You Leave Me Now, als je me nu verlaat. Ja. Uh, even kijken, wat had ik nog meer voor u klaar? Oh nee, ik had een, ik had een werkje van Orno weer opgezocht. Alweer? Ja. Zo ja, dus gaan we er wel hard doorheen. Ja, nou ja, maar uh, kijk, ja. We, we hebben nog maar een half uurtje, dus we moeten het ja, ja. een beetje spreiden. En uh, jij hebt ook uh, meegenomen uh, uh, een nummer van... Uh, Susan Boyle. Susan Boyle, ja. Ik heb al uh, verschillende keren een nummer... Uh, want dat is zo vaak uh, gecoverd. Onder andere ook door Susan Boyle. Ja. Maar ook door Roger Whittaker, Neil Diamond... Uh, uiteraard Houston, uh, Ja, en, uh, en uh, Joni Mitchell niet te vergeten. Joni Mitchell niet te vergeten, nee. Ja. nee, nee. En dit is uh, Susan Boyle met haar versie van... Both Sides Now... But now old friends, they're acting strange And they shake their heads, and they tell me I've changed Something's lost, but something's gained The words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, nodding his socks in the night when there's nobody Mr. Paul McCartney, uh, Eleanor Rigby. We gaan uh, op verzoek van Yvonne uh, in Bloemendaal... die natuurlijk meeluistert. Uh, ga ik een, een nummer draaien van uh, Engelbert Humperdinck En uh, vond voor jou speciaal A Man Without Love. I can remember... When we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes was my tomorrow Then something changed her mind Her kisses told me I had no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 Robert Lonely is a man without love, ik draai hem. Speciaal voor Von Lindemann, die uh, ja, gek is van Engelbert, maar ook van Oscar Harris... en al, een aantal andere uh, zangers met een prachtige stem natuurlijk. Orno, ja. uh, straks uh, nog een nummer van jou. Uh, jij uh, had het net nog over Andrew Gold. Maar ja. we waren niet helemaal zeker van of het nummer wat jij net zei... van uh, thank you for being a friend. Hè. Dat moet ook een uh, nummer zijn. Uh, ja, de... dus van, van, ja, we weten niet of dat nou up tempo is of... of uh, nou, ja, of of, of zozeer of zeer is voor... De de, de, de, de. Ja, het is wel een beetje... Nou, het past, past, past pre, pre, pre, pre, precies wel in dit uh, vorige nummer, hoor. Ah, oké. Okay, okay. En dan nog, denk ik, een tikkie rustiger. Ah, oké. Okay. Nou, nou, nou, dan, dan moet, zou het moeten kunnen. Ja. Hé, <laughs> <laughs> ja. hey, uh, ik wou wat draaien van The chorus Hoe vind je dat? Ja, en, ja, een nummer, nummer van de Rolling Stones. Het is Ruby Tuesday. Maar die uitvoering van The chorus is meestal unplugged. Die... Uh, uh, wat muziek betreft, uh, allemaal een beetje beheerst en zo. Uh, maar prachtig gezongen door de dames. Luister maar. She would never dat die mensen klappen allemaal voor me. Ja, ja, voor jou altijd. Droom verder. Ja, droom verder, ja. Andrew Gold, hadden we het over. Uh, Alweer? Ja. Ah, nou jij... Ja, je je, je wil zo graag horen dat dus ja. ik tegen je zegt, Nou, thank you for being a fan, uh, Charles. Ja. Ja, ja, ja dan nee. hij... Nou, oké. Okay. Oh, no. Dus uh, gooi hem erin. Het is harder ook, dit. Ja, nou ja, het is een beetje tempo, Your heart is true.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 So so then once again so thank you for being a For being a Friends Andrew Gold was dat uh, op verzoek van uh, Onno Wilson. Ja, uh, Xavier Roet ken je die? Nee. Ja, ik weet zeker dat je hem kent. Misschien wel uh, ja. als ik de muziek hoor. Ah, nee. ja? Ja, let, ja, let op. Let op. Ja? De reclame op de televisie, hoor, moet, dat moet je toch weten? Het is een ring a bell. Reclame op de tv? Ja, ja. je mag geen reclame maken, dus yeah. het, dat betekent. Voor avifauna of zo en reclame. Luister. Hartus. Ah. Hij begint zo, hoor. Hij is nog even hij heeft een drankje nou, weet je om zijn keel te smeren. Maar hij begint wel letterlijk op. Jij refereert nu dus aan, dat, uh, aan die reclame. Het komt elke dag voorbij, het dit. Dus dat moet je herkennen. Zo. Follow, follow the sun. Ja, maar ik weet niet meer zo gauw waar het bij Maar <laughs> Dat maakt niet uit. Oh, okay. denken we over na. MUZIEK Set your intentions, dream with care Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon, a brand new sun of the birds The direction of love Breathe Breathe in the air Cherish small moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone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 Xavier Root was dat met uh, Follow the Sun. En uh, ik, uh, ik ben er bijna van overtuigd dat het een... Uh... Ja, jongen, <laughs> weet, nou weet het wel. <laughs> nee, ik ben er bijna van overtuigd dat, uh, dat het een autoreclame is. Dat zeg ik net, uh, dat soort... Uh, zowel met de muziek, ja, de muziek uh, ken ik dan wel. Maar uh, je moet me niet gaan vragen, uh, als het een autoreclame is, welke het is. Want dat, blijft bij mij, dat soort reclames blijven bij mij niet hangen. Okay. De muziek erbij. Andere wel. Ja. Maar, maar nee, deze niet. Uh, nee, hmm. totaal niet. Okay. Goed. Nou, we hebben de chorus gehad. We hebben uh, Andrew Gold gehad. We hebben Xavier Roots zojuist gehad. Uh, laten we maar eens een mooie doen van Crosby, Stills en Nash. Uh, en we, gaan, we gaan er bijna uh, uh, van tussen. Uh, maar Just a song before we go. Of before you go. Just a song before I go. Yeah. Maar zo, ja, dat wil ik nou weer niet zijn. En dus. me. <laughs> Precies. song before I go. Dat is uh, waar Crosby Stills en Nash. Nou, Wij gaan er ook bijna vandoor. Joh, no? Want, uh, we <laughs> ja. hebben nog uh, exact een uh, minuutje of acht te gaan. Dus we kunnen nog twee liedjes kwijt, denk ik. Zo beetje. Nou, uh, Die van mij dan maar, de laatste. Van mijn rijtje. Uh, dat was een uh, nummer, nummer van, van Rihanna. Ja, met, uh, Featuring Mickey Echo. Met Mickey Echo. We gaan, uh, we gaan hem beluisteren. Ik ken hem niet, hoor. Dat is hem niet. Dat is is, is hem dat niet. hem niet? Nee, dat is hem niet. Even sorry. <laughs> wat een pech. Nou, dan gaan we dan moet ik deze even stopzetten. Want dat is ook weer een nummer van uh, Crosby Stills en Nash. Wat je er dan doorheen hoort. Uh, maar dit is hem dan wel. Ja, Rihanna met staan Het nummer heette Stay. En je hebt nog een mooie voor ons gevonden. Als, ja, bijna als afsluiter, hoor. Ja, ja om, eigenlijk omdat we het net al over hadden. van. Uh, um, ik wou zeggen Barkley, James Harvest. maar ik bedoel uh, Crosby, Stiles, uh, Nash. En toen zei ik al van. En Young dan. Ja. En die ja. had ook een hele mooie ja. uh, muziek. Uh, ook in zijn solo-carrière natuurlijk uh, gemaakt. Ja. En, en, en dit en nummer, uh, 1978, geloof ik dat het was. En dat is uh, midnight on the bay. Mm -hmm. Ja, heel oneerbiedig. Uh, ik kijk op mijn klokje, ik moet afsluiten. Want dit nummer, dat uh, vult het hele uh, verder programma, denk ik. Daar, daar gaan we het helemaal mee redden. Dus uh, ik neem vast afscheid. Mooie afsluiter Ja, ik dank. dank jou voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En uh, Tot de volgende keer, nou. meneer. Ja, hartstikke mooi, Ronald. Uh, oh nou. uh, Luisteraar allemaal uh, een goede nacht uh, toegewenst. En Wat mij betreft tot vrijdagmorgen tijdens uh, Watertoren Sport met uh, Henny Wel Welterusten. Dag. Nou. what's this i see there's someone coming walking right up to me she tells me i know